4.5 en in de ether op 106.9 straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Ononderduwde Nederwit met het NOS journaal. Gemeenten investeren veel minder geld in het onderhoud en de bouw van scholen dan ze daarvoor krijgen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond op basis van eigen onderzoek. Gemeenten zouden een vijfde van het geld dat het Rijk beschikbaar stelt op de plank laten liggen. Dat is zo'n 300 miljoen euro. Volgens de bond gaan scholen daarom zelf investeren in gebouwen, terwijl dat geld eigenlijk bedoeld is voor het verbeteren van het onderwijs. Maar ook zijn er scholen die niets meer doen aan achterstallig onderhoud, waardoor leerlingen bijvoorbeeld in veel te kleine klaslokalen zitten. De onderwijsbond roept gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen en geen geld te laten liggen. Ted Bernanke is herbenoemd als voorzitter van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. In de Senaat stemden 70 senatoren voor zijn herbenoeming en 30 tegen. Er was relatief veel verzet. Bernanke heeft veel kritiek gekregen omdat hij te weinig zou hebben gedaan om de financiële crisis te voorkomen. Ook zijn steun aan de honderden miljarden kostende reddingsoperatie van de grote Amerikaanse banken is omstreden. Voorstanders van Bernanke zeggen dat de Amerikaanse economie zonder hem er nog veel beroerder voor had gestaan. Bernanke volgde in 2006 Alan Greenspan op als wetvoorzitter. De Argentijnse president Christina Kirchner heeft de verwondering van haar landgenoten gewekt bij het promoten van varkensvlees. In een toespraak tot leden van de varkenssector zei ze dat het eten van een varkenslapje goed is voor het seksleven. Beter dan Viagra, zei ze. De voorman van de Argentijnse varkensboeren sloot zich daarbij aan en verwees naar Denemarken en Japan. De mensen daar hebben dankzij het eten van varkensvlees een veel harmonieuzer seksleven, zei hij. Varkensvlees is in Argentinië weinig populair. De Argentijnen zijn boven alles rundvleeseters. Dan het weer winterse buien, plaatselijk glad en minimaal rond het vriespunt. Overdag in het zuidwesten regen, en elders sneeuw. Het wordt dan tussen 0 en 2 graden.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 Yeah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 www.zfmzandvoort.nl 2010. Al twintig jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. There's talk on the street.